Twee uur Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De explosie in de metro van de Wit-Russische hoofdstad Minsk was een terreuraanslag. Dat heeft de openbaar aanklager in het land gezegd. Bij de aanslag vielen elf doden en raakten meer dan honderd mensen gewond. Tijdens de avondspits ontplofte een bom op een van de drukste metrostations van Minsk, vlakbij het presidentieel paleis. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. De laatste keer dat er in Wit-Rusland een aanslag werd gepleegd was in 2008. Toen vielen bij een concert in Minsk 50 gewonden. In die voorkust zal de gearresteerde president Bakbo... zich moeten verantwoorden voor de rechter. Dat heeft zijn rivaal, de gekozen president Watara, gezegd in een korte tv-toespraak. Bakbo werd de afgelopen dag na een bloedige strijd van vier maanden... door militairen van Watara opgepakt in de bunker waar hij zich had verschanst. Hij is naar het hotel gebracht waar Watara zit... Volgens Wattara is de persoonlijke veiligheid van Bakbo verzekerd. Na zijn arrestatie kon de nauwe nood worden voorkomen... dat woedende aanhangers van Watara de zoon van Bakbo lynchten. Verder zei Wattara dat er een waarheids- en verzoeningscommissie moet komen... om meldingen van misdaden tegen burgers in de afgelopen maanden te onderzoeken. De vroegere Amerikaanse topatleet Carl Lewis wilde politiek in. Hij heeft zich verkiesbaar gesteld voor de Senaat in de staat New Jersey... De nu 49-jarige Lewis is democraat. Hij wil zich vooral inzetten voor jongeren, ouderen en onderwijs. Carl Lewis is een van de succesvolste Amerikaanse sporters. Hij won negen Olympische medailles en acht wereldtitels. De verkiezingen voor de Senaat in New Jersey zijn in november. Dan nog het weer bewolkt en vooral in het noorden buien sommig met onweer en aan zee zware windstoten. Overdag is het wisselend bewolkt met kans op een lokale bui. Bij een stevige noordenwind wordt het dan 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Eo. De nacht. Op 1. Met het Anker. Ja, dames en heren. En na dat uh, fantastische uur met ondernemers praten bij Casaluna... met de meest bijzondere ideeën... gaan wij, een hele, gaan wij het over een hele andere boeg gooien vanavond. Wij gaan het over muziek hebben. Maar ja, over muziek hebben, dat wordt al zoveel gedaan. Over wat voor muziek gaan we dan hebben? Nou, we gaan het niet zozeer over een bepaald genre hebben of zoiets... Maar ik wil eigenlijk gewoon even vertellen wat er hier voor mij ligt. Ik heb voor mij liggen een fotolijstje en een sigarenkistje en een oud boekje en een of ander dingetje met foldertjes en, en een kookboek. En dat zijn allemaal CD-verpakkingen. En dat waren bijzondere CD-verpakkingen en die zetten mij ooit op het spoor van de band The Kift. En die hebben afgelopen, nou nee, afgelopen maand, twee weken geleden alweer, hebben zij een nieuwe CD uitgebracht. Uh, die heet Brik. En uh, die, uh, Ferry Heine, de zanger van de band... is vorige week in uh, Dit is de Dag geweest... om eens te vertellen over waarom ze dat nou allemaal zo doen op deze manier. En wat je dan merkt, is dat muziek voor hen... ja, dat is een beetje het leven geworden. Een soort bedrijf waar de hele familie in meedraait. Uh, waar vrijwilligers en vrienden bij betrokken zijn. Waar, waar ook echt een hele gedachte zit over dat, hoe dat moet. Dat is een uniek verhaal en ik ga niet op zoek naar precies hetzelfde verhaal... maar vannacht gaan we wel eens kijken of er mensen zijn die net zoiets hebben meegemaakt... of zo, zo, nog steeds in zo'n soort verhaal zitten. Een bepaalde muziekvereniging of een fanfare of een koor of een band of een operagezelschap. Noem het maar op waar zij bijzondere dingen mee meemaken. Dat zijn leuke verhalen. Natuurlijk, natuurlijk, als er een hele bijzondere muzikale herinnering is... dan zijn we daar ook benieuwd naar. Daar gaan we straks nog even naar luisteren. Maar nu eerst... ja. Als je hem eens een keertje mag draaien, dan moet je het ook maar gewoon doen. We gaan luisteren naar Music van John Miles. Music was my first love And it will be my last Music of the future Of the past to live without my music would be impossible to do. In this world of troubles, my music pulls me through.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 Wat een slotakkoord. Music was dat van John Miles. En wij hebben het vannacht dus over muziek. Um, we gaan straks uh, luisteren naar het verhaal van Ferry Heijnen. Ferry Heijnen is uh, de zanger van de Zaanse band The Kift. En De Kift is een, ja, een bijzonder Zaanse genootschap van uh, ja, mensen die muziek maken. Ze maken ook theater. Ze doen alles in eigen beheer. En uh, Ik vond dat een, een inspirerend verhaal. En ik ben eigenlijk benieuwd of er in Nederland meer mensen zijn... die dit soort verhalen te vertellen hebben. Dat ze bezig zijn met een muziekgroep of op een andere manier met muziek bezig zijn die uh, ja, hun hele leven een beetje bepaalt... maar hun ook uh, wegen laat vinden die erg creatief zijn. Of die misschien gewoon hele bijzondere verhalen hebben... wat echt eens een keertje verteld moet worden... wat alles te maken heeft met... Die muziek. Uh, en natuurlijk ook een bijzonder muziekverhaal. Uh, een muzikale herinnering of een bepaald nummer wat, uh, wat een hele belangrijke rol speelt in je leven. Daar zijn we ook allemaal in geïnteresseerd. Maar we gaan eerst luisteren naar het gesprek wat afgelopen donderdag plaatsvond in uh, Dit is de Dag. Ferry Heijing zit daar aan tafel. Uh, meneer De Haas zit ook aan tafel. Dat is iemand uh, uh, die bij Defensie werkt om te spreken over de Defensiebezuiniging onder andere. Uh, Elsbeth Grutteken en Thijs van der Brink deden de uh, presentatie. En Bammer Delft Komt misschien ook nog even langs, dat hij allemaal even weet wie er aan tafel zit. Um, en hij deed de opvoedrubriek. Um, we gaan daar een compilatie uit dat gesprek luisteren. Een sigarenkistje, een kookboek en een fotolijstje. Niemand weet zijn CDs zo origineel te verpakken als de zaanse band The Kift met Ferry Heine. Ferry, welkom. Hoe ziet hij er dit keer uit? Hoe zou je hem omschrijven? Ja, het is uh, een boekje uh, met een juttekaft eromheen. Ja, en helemaal achterin zit dan ergens de CD verstopt. Ja, ja, je klopt. moet echt lang zoeken voordat je hem vindt. Ja. Ja. Jullie muziek laat zich niet heel makkelijk omschrijven. Ik heb vanmorgen wat zitten luisteren. Maar uh, als ik dan jou vraag, wat voor muziek is het? Wat zeg je dan? Uh, ja, energieke fanfarepunk, Nederlandstalig. Uh, met een theatrale uitstraling. Energieke fanfarepunk met een the theatrale uitstraling. Zoiets. Ja. Wat is fanfarepunk? Uh, nou, wij, de, de kif bestaat 23 jaar. En uh, wij hebben onze, onze roots... In de punttijd, in de eind de jaren. Dus de punttijd, de, de, de kraaktijd, de hoogtijdagen van, van de kraakbeweging. Een beetje de uh, jeugd van Bamberg. Ja. Ik <laughs> ja. Ja. ben heel blij dat je er bent. We blijven elkaar uh, <laughs> van niet al te ver af uh, te kennen. Maar goed, wellicht komen we daar straks nog op terug. Maar komt het uit, uit, voort uit de kraakbeweging bijvoorbeeld? Nou, ik ben... Kijk, ik, ik ben... Zeg maar, mijn eerste muzikale ervaring was de Varen. Daar heeft mijn vader me mee naartoe genomen. En daar heb ik uh, trompet leren spelen. Gewoon papa. Ja, muziek leren spelen, of muziek leren lezen. En dat was de vader van, van Ashton Delft in de Zaanstreek. Uh, toen ik ongeveer 17 was, uh, vond ik dat eigenlijk niet meer zo interessant. Uh, omdat ik in, om me heen zag, uh, in die tijd, dat het heel goed mogelijk was om zelf een band te beginnen. En dat heb ik toen gedaan. Met, uh, met drie vrienden zijn we een band begonnen. Dat was een band voor de kift. Uh, Sweatsocks heette die. Um, en in 1988, Sweatsocks hield op een gegeven moment op te bestaan. Uh, in 1988 is de Kift toen opgericht door uh, onze drummer uh, Wim Terwelen. Dus hetzelfde jaar dat meneer De Haas bij de fans heeft. Ja, rijken. dat viel me, dat viel me <laughs> ja. op, ja. ja, ja. Geef <laughs> parallelle carrières. Ja. Ja. <laughs> maar um, ja, de, de vervaren punt, zeg maar de, de wieg van waaruit wij voortkomen. En uh, in de 23 jaar dat we nu bestaan uh, zijn natuurlijk allerlei uh, invloeden van buitenaf uh, geweest. Andere, uh, andere mensen uit het culturele veld die ons uh, beïnvloed hebben. Oh ja. Zullen we maar eens een stukje luisteren? Dan weet je ja, dat een beetje waar we het over hebben. Wel, nu ga je dapperen? Welke weg moeten we nemen? De asfaltweg, de klinkerweg of de landweg? Welke weg ligt bezaaid met het geld dat ons ontbreekt? Ik weet het wel... Ik hoor een soort van draaiorgel, volgens mij. Dat klopt, ja. Het uh, uitgangspunt voor, deze, voor de muziek van onze nieuwe CD-Brik is eigenlijk het uh, draaiorgel uh, geweest. De oorsprong ligt op, um, op uh, de afgelopen oerol op de Schelling. Daar hebben we een voorstelling gemaakt met uh, de Friese theatergroep Triater. Zijn jullie nou uh, een band of zijn jullie een, een theatergezelschap? Mm, we zijn een uh, we zijn onze core business, om het zo maar te zeggen... is het feit dat we een band zijn. Dus we maken muziek en die verkopen we. En, uh, nou. Maar de, de theatrale kant is, is, is heel belangrijk. Weet je, uh, zoals de dochtroep van vroeger? Ja, kun je, tenminste, dat, is, dat is meer muziektheater. Uh, wij zijn toch meer muziek dan theater. Mm. En, en, uh, het, is een, het is een familie aangelegenheid. Hè? Je vader van 77 doet ook mee, heb ik me nou laten vertellen. Ja, dat klopt. dat klopt. En mijn moeder doet ook mee. Mijn moeder is uh, 72... Uh, mijn broer doet mee, die is onze manager. En hij zingt ook mee in de band. En mijn neef doet mee, die speelt gitaar in de band. <lacht> dus uh, het is inderdaad een... Uh... Maar die zijn niet geselecteerd op talent dan, maar op familie? Nou, op ze, zijn, ze zijn toch voornamelijk geselecteerd op talent. Toch? Oké. Okay. Waren ja, ja, ja. Er, er ook broer en zussen die afvielen? <lacht> uh, <lacht> nou, ik heb nog één broer. Maar die... Uh, <lacht> die mag <mocht> niet <lacht> mee doen. <lacht> ja, pech. Die kan weer andere dingen ja. misschien. Het ziet er allemaal bijzonder uit... Um, de, de, de vormgeving, het is dus uitgegeven in de vorm van een boek met een Jutekaf eromheen. Mm -hmm. Waarom kies je daarvoor? Omdat we het belangrijk vinden dat um, de, de, de vorm zeg maar, aansluit bij de, bij de inhoud. Dus wij hebben eigenlijk altijd, we bestaan dus uh, vanaf 1988, toen, toen was zeg maar, de gangbare geluidsdrager, was vinyl. Uh, een in de, ja, ja, precies. In, uh, in, de, in de jaren tussen uh, 88 en, en of begin negentiger jaren, jaren eigenlijk um, is de cd opgekomen. Uh, onze, tweede of onze eerste cd eigenlijk, krankhuis, die is van 93. En op het moment dat we die uitbrachten... Uh, ja, moesten we kiezen ofwel een langspeelplaat ofwel een cd. En we vonden ja, een cd eigenlijk als product, als ding... Echt spuuglelijk. Niet <laughs> dus gewoon lelijk, spuuglelijk. Ja. Ja. Dus wij gingen op zoek naar, naar een manier om toch... Zeg ja. maar de, het, het ambachtelijke, de uitstraling van een LP... de ruimte die een LP had, de hoes eromheen, de binnenhoes... om die ruimte, die ambachtelijkheid te vertalen... Ja. naar een andere vorm waarin je een cd kon verpakken. En vervolgens doe je een oproep aan twi op Twitter... dat mensen mogen helpen om het klaar te maken allemaal. Ja, dat hebben we dit keer. Dat is, dat is een unicum. Het is dus voor het eerst echt dat we op deze schaal uh, uh, ja, vrijwilligers... Maar er is dus een ruimte waar, waar mensen die jute zakken... op het papier zitten te plakken. Ja, die, die deze, het boekje is gedru wordt gedrukt. En uh, er zijn een aantal handelingen die, uh, die verricht moeten worden... voordat die uh, zeg maar, uh, verkocht kan worden. En hoeveel mensen doen dat? Misschien mag jij volgende keer ook meedoen. Op dit moment zijn er bij ons in de, in de studio uh, ongeveer... Uh, Ongeveer uh, zeven mensen bezig. We die zitten de... daar voor een hobby, ja, zakken als... op deze kast Ja, omdat ze de kift een warm hart toedragen. En we uh, hebben een oproep gedaan via uh, Facebook. Dus het zijn veelal uh, vrienden en vriendinnen die via Facebook uh, reageren. En... Uh, nou ja, daar zijn ja. we heel erg blij mee, omdat uh, de vraag op dit moment uh, nauwelijks is bij te houden. Dus we zijn echt heel erg blij. Dat dat het deze goed mensen, de uh, ja. en na ja. dit interview moeten er nog meer van komen. Zo, so, nou de praten ze nog wel even verder aan tafel over hoe dat allemaal uh, verder moet met het in elkaar zetten van die cd's. Maar dat is dus het verhaal van, uh, van deze zaanse band, de Kift. Er zitten op dit moment denk ik niet, maar overdag vrijwilligers uh, boekjes in elkaar te zetten. Omdat ze het in hun hoofd hebben gehad, omdat deze cd in een heel bijzonder mooi boekje moet zitten. En uh, daar is iedereen zwaar bij betrokken. De hele familie leeft mee, de hele familie speelt mee. Uh, nou, mooi. Heeft u nou ook zo'n soort verhaal? Heeft u uh, een muziekvereniging, een fanfarekorps of een koor? Of nou, noem het maar op, waar u ook dit soort dingen met elkaar doet en met elkaar meemaakt? Of heeft u iets heel bijzonders meegemaakt wat u graag met ons wilt vertellen? Of heeft u een bijzondere muzikale herinnering? Dan zijn wij benieuwd naar dat verhaal. Want wij gaan elke nacht weer, natuurlijk weer op zoek naar het mooiste verhaal en het mooie verhaal. Uh, u kunt daarvoor bellen. Naar nou, 0800 0801121 0800 -1 -1 -1, en uh, dan haal ik u als het even lukt in de uitzending. U kunt ook mailen, dat kunt u doen naar uh, nacht.eo.nl. En u kunt ook twitteren en als u dan het apenstaartje de nacht op 1 gebruikt, dan komt het hier ook binnen. Uh, dus nogmaals, uh, mailen nacht.eo.nl. Uh, uh, Aap staat je de nacht op 1 voor Twitter. Maar het makkelijkste en het leukste is natuurlijk bellen 0800 1121. 0800 1121 En wij gaan nu naar een mooi plaat toe. What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make them change their ways? Who you gonna find?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 Where you're gonna go, where you're gonna go And you can't take it all I once found a recipe for what to do to cure my needs I pack some things just to what I need, all in their necessities Ask Mrs. wash to feed the cat, I call and Tate. Tell him that I'm going home where my people live I need a little bit of happiness, yeah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 Jonathan Jeremiah was dat met 'happiness'. Dat is ook weer een plaat met een bijzonder verhaal. Ja, bij onze collega's uh, op Radio 3. Gerard Ekdom die kreeg ooit het cd'tje uh, in zijn brievenbus geschoven... met de tekst op Dit vind jij wel wat. Hij vond het geweldig. Dat was uh, niet Happiness. Het was een andere plaat van, uh, van Jonathan Jeremiah. Uh, nou, heel verhaal. Uh, Jonathan Jeremiah komt uiteindelijk spelen in, uh, in de studio. En het is hier een, een hele grote hit geworden... door een soort, ja, anonieme plug. Uh, ontzettend leuk. Album uh, is geloof ik net uit. Uh, ik heb iemand aan de telefoon en die komt uit Asseldelft. Goeienacht. Hallo? Ik hoor je heel zwak ergens. Hoor je me nu al wat beter? Nee. Hmm. Ik... Draai ze aan een knop. Ja, de... <laughs> ik, er is iemand die druk een knop aan het draaien. Wordt het al beter? Ja, iets beter. Oh, kijk eens Beke aan. Een beetje verder met die knop. Een <laughs> beetje verder met die knop. Begin anders maar met je verhaal te vertellen, joh. Ja, nou, oké. Okay. Nou, nou versta ik je beter. Oh, gelukkig. Ik moet je eerst even moeten zeggen dat ik me ga. Dat ik niks van de kift weet. Nou. Terwijl dat zo'n uh, nee, omsprong heeft in mijn uh, dorp waar ik woon. Assendelft, daar kom Asse je vandaan, hè? Ja. En dan schaam ik me dood om. Ja. Wat erg is dat. Nou ja, je kan het altijd nog inhalen. Ja, dat zal ik zeker doen. Maar uh, ik weet wel dat Assendelft een geweldige traditie heeft met varen uh, en harmonie. Ja. Goed. Maar waar ik het over wil hebben is het volgende... Ja. Wij hebben een plaatje gemaakt in 1973. Zo, 73, ja. Ja, en dat had te maken met uh, de opbrengst van het plaatje... zou bestemd zijn voor de nieuwbouw van onze voetbalvereniging GVO toen, in Krommenie. Ja. Dat ligt tegen Assendelft aan. Ja. Dus jij speelde als Assendelft bij een Krommeniese club? Nee, toen woonde ik nog in Krommenie. Oh, oké. Okay. Nou, ik woonde nu 42 jaar in Assendelft, maar toen woonde ik... Uh, ...in Krommeneer en ik was helemaal gek van die vereniging. En ja. alles gedaan om geld te verzamelen voor die club. Ja. We hadden een plaatje gemaakt bij Ome Frits in kantine. Ome Frits was een, was een, een geweldig figuur ja. in die tijd. Die stond achter de kantine en die deed alles. De Gewaars maaien, de, de kantine doen enzovoort enzovoort. Ja. We hadden een plaatje gemaakt over die man. Over Ome Frits? Ome Frits. En opgenomen ja. in Breda... En alles, en alles en alles en alles en alles en nog wat gedaan. Nou, venden zouden zelfs op de televisie komen. Oh, waar zou die op tv komen dan? Met een plaatje. Ja, maar welk programma was dat dan? Die ja, dat was, ja, dat was in principe een losse groef of zo, weet ik wat. Oh, ik ja. weet wel dat Rudolf Spoor, die was de, de regisseur. Ja. We waren daar opgenomen, maar wat bleek nou? Dat uh, de keu, het jachtenberg van Twente destijds, ook een plaatje tot opgenomen. En uh, dat ging voor. Oh, dus jullie kwamen niet op tv? We kwamen niet op tv, dat was een enorme teleurstelling. Ja. Maar goed, er zijn van dat, uh, van dat plaatje, zijn er tot bij duizend verkocht. En er zat geloof ik uh, uh, guld of twee destijds. Dus Winst op, dus uh, uiteindelijk is dat toch terechtgekomen in, uh, in die kantine. zo. Ja, en waar hebben jullie toen verkocht? Gewoon in de Zaanstreek? Ja, vooral voornamelijk in Croemenie. Ja, nou ja. Hoe, dan is het nog een behoorlijke oplaag als je er zo'n 2000 verkoopt. 1000? Nee, 1000 verkocht je er. Ja. Dat, ja, is, uh, ja. dat is nog de moeite zeg. Ja, het mooiste was dat Frits zelf uh, op, op persoonlijke titel nog een... Uh, een nadruk heb laten doen. Oh ja, joh. Voor zijn eigen rekening. En dat op mijn rekening kwam als, als buma lid. <laughs> Zo. <laughs> ja. hey, en, ja. en heb je dat plaatje nog? Jazeker. En draai je het ook nog wel eens? Dus, nee, nooit meer. Nee. Nee, want uh, dan moet je een, uh, een plaat voor hebben. Ja, ja, ja. En die, die zit allemaal in mijn schuur te verroesten. Hoog. Maar um, is het wat ik denk dat het is? Een voetbalelftal wat dan uh, met z'n allen uh, net niet helemaal zuiver een groot lied zingt voor ome Frits? Of zitten er allemaal onvermoede muzikale talenten bij GVO? Ja, onvermoede. Nee, dat <laughs> Aad Huigen. Ja. Dat was uh, een goede accordeonist. Die had uh, relaties met iemand in uh, verderop. En die uh, was het coldside duo. En... Uh, en, ja, en een, een stel uh, GVO'ers die dat, dat lied zongen, en, uh, het refrein, zeg maar. Bij oom, Frits in de kantine, daar heb je lol, enzovoort, enzovoort. Ja, ja, ja, ja. Leuk. Leuk. Ja. En dat hebben jullie dus met, met... Ja, dat is toch wel bijzonder weer... dat je dan overal weer muzikanten vandaan weet te halen... om zo'n uh, zo plaat in elkaar te zetten. Oh, ja, bijzonder, ja. ja. Of oh. dat, dat was in die tijd heel normaal? hoeveel die mensen willen vinden. Ja, joh. Ja. Heb je er nog wel eens over nagedacht om het nog een keertje te doen? Nee. Nee. Daar ben ik daard voor. Ja. Is uiteindelijk... Want jullie waren aan het sparen voor nieuwe kleedkamers. Pardon? Jullie waren aan het sparen voor nieuwe kleedkamers bij GVO. De voetbalclub. Nee, waar moest dat geld ook weer voor dienen? Nee, voor een hele nieuwbouw. Oh, voor een hele nieuwbouw. We moesten weg. Ja. Daar, daar, je ziet er niets meer van we gingen naar, hoe heet het, naar, naar, naar de Noorderham. Ja, kijk. En dan moeten ze weer weg, maar dat is een ander, verhaal. Weer een ander verhaal. Even voor de luisteraars. Ik heb een tijdje in de Zaanstreek gewoond. Dus ik weet wel uh, enigszins waar het allemaal zit. Maar dat is volgens mij voor de luisteraars... Uh, Noorderham zal ze niet zo wat heel erg ik veel... ik wil dat ik je verstond. <laughs> ik ben echt niet doof hoor, maar... Sorry, wat zei je nou? Nee, ik, ik, ik, ik wou dat ik je verstond. Oh, nee, ja, ik versta jou wel heel erg goed. Maar ik weet niet hoe ja, het is. Ja, dan zit het uh, in mijn uh, toestel. Ik leg het net aan uh, de luisteraars uit... dat er hier uh, ook twee oudste aankanters uh, aan, uh, uh, aan de radio zitten. Dus ja. als, uh, als, als jij tegen me zegt van... nou, dat is daar bij Noorderham... dat waarschijnlijk een heleboel mensen denken... hmm, waar is dat nou precies? Nou ja, dat is het, het buitengebied van Krommenie. Kijk, dan weten we wat over hebben. Ja. Hé, hey, maar ik vind het een mooi verhaal. Leuk. Een plaat nou, gemaakt met een voetbalclub. een plaat gemaakt met een voetbalclub. Ja, ik vond het ontzettend leuk verhaal. Je hebt het ook gewoon nog zomaar gezongen. Dat, uh, nee, super, super ja, mooi toch, verhaal. He? Ja, ja. ja. ja, ja, ja. Hé, hey, bedankt... Dat niet helemaal doen, want dan denken ze aan die die hier zit aan een borrel. Nou, dat... klopt ook wel, lood trouwens. <laughs> nou, dat... dat, dat je klikt niet als iemand met ik een dikke Ik wens jou tong. nog een nuchtere nacht. Ja, Dank je wel. Ik zit hier braaf aan mijn jus en een kopje koffie. Oké, okay, dag, Hé, <laughs> goede nacht. Hoi. Nou, dat was een, een mooi verhaal uit de Zaanstreek waar uh, blijkbaar mensen zomaar spontaan muziek gemaakt En in dit geval een liedopname voor de nieuwbouw van de voetbalvereniging. En uh, degene over wie het lied ging, die heeft uiteindelijk zelfs nog een, een, een napersing voor elkaar gekregen op eigen rekening. Uh, bijzonder leuk verhaal, mooi verhaal. Heeft u ook zo'n zo verhaal? Waarin muziek een belangrijke rol speelt. Belt u dan aan 0800 1121. 0800 1121. En nou, dan gaan we eens even kijken wat er allemaal nog voor bijzonders gebeurt uh, deze nacht. Uh, wij gaan uh, zelf nu ook weer naar een uh, stuk uh, muziek. En dat is Stars van Simply Red. Simply Red was dat met Stars. En uh, wij zijn uh, vannacht op zoek naar bijzonder leuke verhalen over muziek. De eerste mooie muzikale herinnering... of een uh, bijzonder project waar je aan gestart bent... of een bijzonder koor of vereniging waar je lid van bent. Um, en dan kan je bellen naar 0100-1121, 0800-1121. En dat heeft ook Edi gedaan. Edi heb ik aan de telefoon. nacht Edi. Hallo. Hey, hallo. Goed, ik weet dat je in de auto zit en dat je de auto even aan de zijkant hebt gezet. En uh, jij hebt ook een bijzonder verhaal over muziek. Ja, in die zin. Uh, mijn vader die schreef in de jaren 60 en 70 uh, carnavalsliedjes. Oh. En een van die liedjes die schreef hij die voor de plaatselijke voetbalclub, de ja. A1. Ja. En dat liedje dat heette Adam, Adam. Adam, en dat Adam. En is best uh, gejat door Fast majeur. Die hebben daar toen een grote hit mee gehad. Uh, onder de noemer Kuwait, Kuwait, Kiele, Kiele, Kuwait. Maar hoe ging, hoe ging Adam, Adam dan? Ik zal het heel even kort zingen. <laughs> Adam, Adam, Kiele, Kiele, Adam, Adam, Kiele, Kiele, Hop, Oké. Okay. <laughs> dus het refrein is uh, totaal uh, gejat. En mijn vader, die was, wat dat betreft, een beetje naïef. Die heeft dat nooit. ...hard op durven vertellen of naar buiten gebracht. En onlangs met het stijgen van de toezienprijs... ...werd er in de media een liedje weer aangehaald. En ik moest er net toevallig aan denken. Ik dacht van, hey, kunnen we toch nog eventjes rechtzetten... ...dat het niet van vast dat ze het gejat hebben... ...zonder ook naar enige credit te geven aan. De enige die het geschreven heeft, dat was Jan Ebies. Jan Ebies? Ebies, e b i s ja. En uh, die Jan Ewies, schreef hij alleen of voerde hij de muziek ook uit? Hij, hij speelde allerlei instrumenten. Hij speelde orgel en hij speelde trompet of bugel heette dat. Ja. En ja. hij componeerde carnavalsliedjes liedjes, daar wonen in geregeld. regelmatig prijzen mee. En dit liedje had hij speciaal geschreven voor de A1, het kampioensteam van... Nou, ik, ik denk 1 of 72 moet het geweest zijn in die tijd. Ja. En dat is op een, op een vinylplaatje uh, verschenen, dat liedje. En ja, op een of andere manier is het uh, bij vast majeur terechtgekomen. En die hebben het weggekaapt. En die hebben er een grote hit mee gescoord. Ja, maar hoe komt iemand erbij om, als hij Orgel speelt en bugel, hoe komt hij er dan bij uh, om, uh, om carnavalsmuziek te gaan maken? Nou ja, carnavals, dat zit hier in de cultuur, hè? Ja, maar maakt hij ook nog ja, andere muziek? Dat jaar. Maar maakt hij, hij het nog... Absoluut Maakte hij ook nog andere muziek? Hij speelde orgel in de kerk, in de plaatselijke kerk. Zo, wat een bijzondere combinatie zei... zeg. Ja, ja, ja, ja. En, en hij speelde vroeger in de Varen. Ja. En later schreef hij dan ook die carnavalsliedjes. Hij was trouwens geen carnavalsvierder zelf. Nee. Als de prijsuitreiking was, was hij zelf nooit aanwezig in de zaal. Oh, dus, dat dus hij vond... zo bescheiden was hij dan. Ja, ja. Dus hij speelde, dat, uh, hij speelde het, het, het nummer, hij maakte het, maar hij was niet ja. op zoek naar de roem. Hij was absoluut niet op zoek naar de roem. En die, die liedjes die schreef hij ook nog volledig uit, met, met noten. Ja. Dus dat was niet zomaar een melodietje inzingen en laat de rest het maar, uh, zeg maar allemaal... Uh, uh, ...opnemen in de studio. Nee, hij schreef de arrangementen allemaal uit... ...en dat werd het keurig uh, thuis geoefend... ...en dan gingen ze de studio in en er werd zo'n plaatje opgenomen. En dan nam hij het op zo'n acht bandrecorder. Uh, nee, ba dat dat ze, zijn, ze zijn wel eens in de studio geweest... En daar hebben ze gewoon uh, zeg maar een, een, een, een vinyl singeltje opgenomen... ...zoals net uh, dat voorbeeld van die meneer voor mij... Uh, van uh, van Delft Uit Ars Delft. Nee, maar ik bedoelde... Ja. Uh, ...speelde hij alle instrum instrumenten dan zelf? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Hij had wel nee, een, uh, nee, nee, nee. een combo om hem heen. Nou, daar werd in de studio werd dat geregeld. De, hij speelde in ieder geval Orgel en hij kon bugels spelen. En dat kon hij heel goed. Ja. En liedjes schrijven, dat kon hij ook heel goed. En voor, nog even, want ik ben er nu wel heel erg benieuwd hoor. Hoe heette de voetbalclub voor wie hij dat liedje heeft gemaakt? Uh, voetbalclub SV Panningen. Nou... Ik heb dat dus even gegoogeld. Dat was ontzettend interactief bij de Nacht op 1. En hij wordt inderdaad geëerd op de website van SV Panning. Ja, hij heeft destijds ook nog een keer de naam van het sportpark verzonnen. Daar heeft hij een, nog een oorkonde voor gekregen. En hij heeft nog het clublied voor de club geschreven. Nou ja... Hij schreef heel veel liedjes. Wat leuk zeg. Oh, ik had er ja. toen ik deze nacht inging niet gedacht... dat er zoveel sport met muziek uh, gecombineerd zou worden. Maar ja. uh, dat ja. zijn toch wel, uh, wel erg leuke verhalen. Hij is inmiddels ja. overleden, je, je vader? Ja, hij is overleden, ja. En, heeft hij de, en, en hij heeft zich er nooit druk over gemaakt. Dat kille uh, kiele, kiele koeweit wel door... erg veel op zijn plaat leek. Nou ja, dat werd gewoon bij ons thuis. Dat is dus gewoon verteld. Van, hè, daar, daar heb je ze dus weer die dat liedje weggepikt hebben. Yeah. En Wij zeiden er pap, daar moet je werk van maken. Dat kan toch zo niet? En, nou, hij, hij, hij liet dat aan zich voorbij gaan. Ja. En het is, uh, is het eigenlijk een nummer Adam, Adam, kiele, kiele Adam, hopsasa? Is dat ooit nog. Uh, is dat ook nog wel enigszins succesvol geweest in de omgeving? Ja, hier op oh. de. Hier, ja, ja, ja, ja. Tijdens de. De zittingsavonden moesten die jongens dat zingen... tijdens de carnavalsavonden. Dan ja. kwamen ze uitgedost als ze Adam en Eva verkleden op het podium. En dan zongen ze dat, die, dat carnavalslied. Sure. En dat was een gigantisch succes. Dat weet ik nog wel. Toen was ik zelf een jaar of uh, zeven, acht of zo. Ja... Joh, wat, uh, wat leuk. Wat leuk allemaal. Ja. SV Panningen en Jan Ebisch die daar het clublied schreef. En een carnavalskraker schreef. En die is dan eigenlijk toch een beetje gepikt door de mensen van Fasse Majeure, Nou, een beetje, een, be <laughs> een beetje helemaal. Een beetje helemaal gepikt. Nou... Het is, uh, het is bij deze recht gezet, of in ieder geval wereldkundig gemaakt. En ja, nou. <laughs> uh, als mensen nog meer geïnteresseerd zijn in de historie van SV Panningen, dan kan ik zij overwijzen naar de website www.svpanningen.nl. Ja. En daar staan er dus ook allerlei dingen over het clublied van uh, Jan Ebisch. Hey, ja, ons... En dat was trouwens oh. vroeger een roemruchte hoofdklasse hoor. SV Panningen inmiddels uh, weggezakt naar de derde klasse, helaas. Helaas, maar altijd, maar altijd, altijd lastig. De, de, de SV Panningen was altijd lastig. Zwaar ja, dat, een dat. goede club, hoor. Wat leuk. Nou, Edie, ik wil ontzettend bedanken dat je de moeite hebt genomen... om een parkeerplaats voor ons op te zoeken, om dit verhaal te vertellen. Ja, oké. Okay. Jullie veel uh, succes. Ja, dankjewel en een goede nacht. En rij voorzichtig. Ja, ja dankjewel. Tot ziens. Dank je. Dat was uh, Edi met uh, het, ver, het oorspronkelijke verhaal van Kile Kile Koeweit. Uh, wij zijn deze nacht op zoek naar leuke en mooie en bijzondere verhalen over muziek. Uh, een lied geschreven, een lied gehoord, uh, een bijzondere band of een leuk koor of nou, noem het allemaal maar op. Uh, Bel gerust en uh, doe dat uh, naar 0800 1121, 0800 1121. En wij gaan ook weer naar een plaat luisteren. This child, almost imperceptible. I can't see it with a naked eye. Oh, but I can. That cardboard lady in the corner store. Her sparkle is all painted on. Six no men to all her shining more. Left her youthness out toledo. West Coast cool out by the sea when no one knows my name. I'm on the road like Jack, Jack, Carowack, like Jack, Jack, Carowack, like Jack, Jack. Carowack, like Jack, Jack. Frazer was dat met Jack Kerouac. En dat is volgens mij een nieuwe plaat van haar. We draaien nog wel eens Something in the Water van Brooke Fraser, Ook een ontzettend vrolijke, fijne plaat. Maar deze mag er ook wezen. Ik heb aan de telefoon Maarten. Goedenacht Maarten. Hallo. Hoi Maarten. Dag. Maarten, het ja. is echt, ik, ik wist niet of wij zo diep clubgeschiedenis in konden gaan. Maar jij weet nog meer over het verhaal van SV Panningen en het clublied. Nou ja, ik weet niet zoveel van SV Panningen en oh. het clublied. Uh, Als wel dat, dat uh, liedje van uh, dat, uh, waarvan die meneer, uh, ik ben zijn naam even kwijt, zei van dat was van vast majeur bekend geworden, van yeah. Koewijd, Kille Kille ja yeah. Dat is al een ouder Engels liedje. en Ik weet niet meer uh, de, de schrijver en de, de uitvoerende artiesten daarvan, maar het is volgens mij gewoon een, een oud, nou ja, ouder... Uh, populair ja, ja. deuntje in, in de volksmuziek. Maar... Ja, ja. Nou ja, goed. Dat is een... Uh, dan, dat, ik weet ook niet precies waar EBI's destijds Volgens zijn. dat is van een auteur uit Panningen. Nee, nee. <laughs> Oké. Okay. En je had nog een ander uh, bijzonder verhaal. Tenminste, een hele mooie muzikale herinnering. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik heb in uh, Japan gewoond. Ja. Waar heb je in Japan gewoond? In het uh, aardbevingsgebied? Bij Nagasaki in de buurt. Oké, okay. ja. En uh, ik, ik had een keer een uh, beetje heimwee en ik, ik, ben op, ik had daar een fietsje en ik ben uh, gaan fietsen gewoon op de Bonnefoy. Uh, ja, zoals je misschien weet, Japan is, is ook een heel mooi heuvelachtig land, veel bos. Ja. En ik kwam uiteindelijk bij een baai uit waar een halve sloep nog in de, in, de, in de zee lag. Ja. En uh, met die maanden overheen. En toen, toen zat ik daar niet bij. En ik had zitting on the Dock of the Bay. Uh, terwijl ik nooit een auto's redding uh, fan was. Of, of. Maar op de een of andere manier kwam dat liedje in me op. En het paste perfect erbij. En ik, ik ben naar huis gefietst die nacht. En pas een week later of zo ben ik eens een keer naar de platenwinkel gegaan om het yeah. ding op te halen. Maar, yeah. Ja, dat was echt... Een, dat, ja, dat het moment de muziek ingeeft, zeg maar. Ja, ja. En dat was voor jou echt een reden om, uh, om de plaat ook echt te gaan kopen. Ja, ja. Want ik, ik, ja, het was niet iets waarvan ik dacht. Van, dat, het liedje kwam gewoon in me op. En ik wist eigenlijk niet eens dat het de Redding was op dat moment. Nee. Het liedje kwam in me op. En ik dacht, ja, oh ja, dat, dat past er echt perfect bij. Ja. Heel, heel grappig dat je dat je de omgeving ook gestuurd hebt in die muziekkeuze, ja. zeg maar. En nu het uh, laatste weken natuurlijk dat vreselijk beroerde nieuws vanuit Japan verneemt. Moet je daar dan nog vaak aan denken? Ja, ja nou ja, goed. Ik, ik heb daar nog wel uh, kennis. Gelukkig niet in die regio. Hoor. Ja. Ja, het is een drama daar. Vooral ja. nu, uh, in de eerste was het al drama, maar je hebt nou allemaal naschokken en tweede schokken. Ja. En, en dat is natuurlijk uh, nog veel ellendiger. Ja. Na de eerste, de eerste uh, toestand en die tsunami daarna... Toen viel het nog wel mee, maar de tweede en de derde nabeving eroverheen, nou dat, uh, dat slaat heel erg aan natuurlijk. Ja, en maak je dan ook nog een link met die herinnering die je toen had? En ja, dat klinkt misschien enorm vreselijk, maar draag je dan, draai je dat nummer dan ook weer eens om nou ja, in die sfeer te komen om eraan terug te denken? Nee, dat, dat, dat nogmaals, ik, ik woonde helemaal niet in die regio, ik hoorde, nee. uh, ja, wat was het, uh, duizend kilometer zuidelijk ja. of zo. ja. Ja, dan, dan zit je vanuit hier bij wijze van spreken in Spanje. Ja, yeah. ja. Yeah. Dus, uh, het is wel een, een hetzelfde land een dezelfde taal, maar dat is zo ver weg, joh, op dat yeah. moment. Maar het is dus wel. Is ook alweer een tijdje Maar nogmaals, het, het, uh, ja, tuurlijk, het doet je wel wat. En, yeah. en, en je, ziet, uh, je ziet wel, in Tokio ben ik ook geweest en zo op vakantie. En, uh, dan denk je ook van, goh, jeetje. Ja. Ja, het is, dat is wel wat hoor. Ja. Vreselijke nee, absoluut. absoluut. En zeker als je er gewoond hebt, dan ben je er toch meer bij betrokken dan, uh, ja. dan wij hier uh, gewoon in Nederland. Ja, dat uh, ja. Wat ik raar vind, is dat ze dan weer allerlei noten, SOS-hulpen op gaan zetten. Terwijl Japan in principe rijk genoeg van zichzelf. Ja. Maar ik zou eerder zeggen, stuur er mensen aan naartoe in plaats van ja. geld. Geld hebben ze daar wel. Ik denk ja. eerder dat de mensen en de. Ja, dat daar misschien wat meer aan bijgedragen kan worden. Ja. Die discussies die, die worden inderdaad nog steeds in de brede gevoerd, hè? Ja. ja. Hé, hey, maar ik wil je bedanken voor je mooie muzikale herinnering. Sitting okay. on the Dog of the Bay van Otis Redding, toen je nog in Japan woonde. Wanneer was dat ja. trouwens? Welk jaar was dat ongeveer? Sorry? Welk jaar was dat ongeveer? Hoe lang dat is het geleden? in de uh, negentig uh, ongeveer. In de negentig, oké. Okay. Nou, dat is al bijna 20 jaar ruim twintig jaar geleden zelfs. Ja, ja, Mooi, hoor. Nou, Maarten, ontzettend bedankt voor je bedankt. mooie muzikale herinnering. Ja, Joep. En dag. ik heb... Dag. Ik heb aan... Uh, op de andere lijn heb ik Peter. En Peter, jij maakt je zorgen over uh, het gebrek aan klassieke muziek, heb ik begrepen. <laughs> oh, dit vind ik een hele leuke. nacht, joh. Goeienacht, hi. Uh, hi. Ik maak me absoluut... Nou ja, misschien zeg je het ook wel goed ook. Uh, ik heb alleen... Ik, ik heb je heel zacht aan de lijn, hoor. Ik bel met mijn vaste lijn, maar ik hoor je heel zacht. Hmm, ik zie nu ook de technicus Rolf. Dus misschien Lys moet je je even tegen die gaan draaien? ja. En het, wat, ik, wat ik heel jammer vind. is dat de, de, deze spreker hier voor mij. Ja. had het over auto's Redding. Ja. Ja, dat is vet. Ja, is mooi, hè? Ja, is gewoon heel tof. Ja. ja. En uh, kijk, dat is nou het, juist het leuke waarom ik nou even bel. Ik heb geen vooroordeel. Ja. Uh, ik heb wel eens vaker met jullie gebeld hoor. Ik ben gitaarleraar. Ja. Klassiek. Oké. Okay. En ik heb ook mijn, uh, mijn ABBA-hobby. En mijn Don Williams... dat uh, uh, is dan... Uh, country Western, yeah. noem het allemaal maar op. Yeah. Dat, dat, dat zijn allemaal dingen... die uh, ontzettend leuk zijn. Ook gewoon, uh, zeker als je wat ouder wordt... om nog eens een keer... Uh, uh, dingen te horen waarvan je denkt van... oh ja, toen was ik daar. Of toen uh, uh, was ik daar. of Noem het allemaal maar op. Dus dat waardeer ik wel. Yeah. Uh, als jij een nummer draait van YouTube... zeg ik ook van, oh ja, best tof nummer. Yeah. Maar waar het mij om gaat... Is dat, en dat is eigenlijk ook een vraag hoor, aan uh, uh, uw luisteraars, zeg maar. Hè? Yeah. Van waar is nou de genialiteit gebleven binnen deze tijd? Ik kan, ik, ik, ik kan wel een aantal mensen noemen. We hebben John Williams, die schrijft ontzettend veel filmmuziek. Yeah, yeah. Maar het is een gitarist en dat vind ik oh, leuk. Yeah. En we hebben ook uh, Leo Brouwer. Leo Brouwer heeft een ontzettend mooie uh, uh, uh, oeuvre geschreven, gewoon. In zijn totaliteit uh, wat verplicht op een conservatorium gespeeld moet worden. Dus, um, dan, er zijn ook mensen die er niet van houden. Dus dan moderne en klassiek, zeg maar. Yeah. En ik ben er ook niet altijd fan van. Maar het gaat mij erom. Is dat als we nou uh, de Johannes-Passion van, van van Bach erbij pakken. Yeah. Symfonie nummer 40 van Mozart. Ik bedoel, dat weer. Dat, uh, het is gewoon eigenlijk te walgelijk voor woorden... dat wij gewoon akkoord gaan met, uh, met, met, met, met een A-meneurtje, een C'tje en een D. Ik bedoel, leerlingen komen op mij en dan zeggen ze van... oh, ik vind het nummer zo gaaf. Wil je dit voor me uitzoeken? Ja. En dan hoef ik hem amper op pauze te zetten... want ik kan het zo uitschrijven, ja. omdat het gewoon hoorbaar is. Jij, jij wilt gewoon wat, wat moeilijkere muziek. Nou, nou, ik wil dat niet per se... Maar het gaat mij er gewoon om van hoe komt het nou is dat mensen uh, uh, op deze manier verschuiven, tevreden zijn met, met, met, met, met, met, met ja, eigenlijk gewoon zoveel simpelheid. Ik bedoel, ik nogmaals, dat, dat is geen vooroordeel hoor, nee. geen oordeel. Uh, uh, uh, uh, uh, als jij uh, mijn nummer uh, van ABBA laat horen, ben ik dolgelukkig. Ja, ja dat ben ik serieus. Want dat, dat, dat geeft mij ook bepaalde gevoelens. En uh, Don Williams en wat ik dus net ook zei... U2 geeft ook weer bepaalde gevoelens. Prima. Maar uh, als we even, even door gaan denken hierover... Ja, dan heb je toch potverdorie. Als je toch Bach luistert of Mozart of Beethoven... Bartok, Bartok, is helemaal geniaal. Ja. Maar dan heb je wat toch... Vind je, wat een... vind je er zo geniaal aan? Wat? Wat vind je er zo geniaal aan? Omdat het zo wiskundig is. Ja. Ik heb... Ik heb zelf conservatorium gestudeerd. En ja. wij moesten analyses maken van de fugas van Bach. Weet je hoe walgelijk dat is? Nou, nee. Nee, dat wil je ook niet weten. Ook, want daar ben je gewoon uren mee bezig. Maar misschien, dan, wil helemaal, misschien wil ik helemaal geen sommetjes maken. Wat? Nog een keer? <laughs> misschien wil ik helemaal geen sommetjes maken als ik muziek luister. Ja, nee. Inderdaad. Maar goed, ik hoor je wel heel slecht nu, hoor. Oh. Maar, ik... Nee, Maar het, het punt is, is dat... Kijk, er zit een bepaalde. Uh, uh, uh, als je bijvoorbeeld de fugas van Bach uh, uh, bekijkt. dan zit er een structuur in. en uh, ik ga het niet al te moeilijk maken. is dat. er is een bepaalde melodie, daar begint hij mee. Ja. He? Dan komt de volgende melodie erin. maar dan doet hij het ook nog eens een keer in de omkering. dus het spiegelbeeld, zeg maar. Ja. En de heer Bach, die wist al van tevoren. Uh, van hoeveel maten, en ik weet niet of u begrijpt wat ik bedo bedoel... Ja, dat begrijp ik nog wel. Ja, oké, okay, dus hij had dus gewoon al van tevoren... oh ja, dit wordt gewoon 164 maten. En dan stoten die zijn zoon aan van nou ja, hey, hoor je wat hier gebeurt? En dat zei hij dan over andere componisten, van ik weet wel wat er gebeurt. En dan moesten ze om lachen. Ja. Nou, kijk, dat, dat, dat heeft bij mij erg veel indruk gemaakt. Dus ik heb erg veel interesse gekregen in deze... Uh, ...materie van wat deze componisten dus deden. Ja. En uh, uh, nou ja, over Bach, uh, dat, dat is wiskundig al vastgelegd door vele wetenschappers. Uh, ik, ik sta veel lager dan dat, dus daar durf ik helemaal niks meer voor over te nemen. Nee. Maar de genialiteit van deze mensen, van de mensen die we hier voor ons hebben gehad... He, er zijn nu heel veel componisten. Er zijn heel veel muzici die bezig zijn met filmmuziek. En als ik een, een filmpje opzet. en dan denk ik van: Oh, dit is prachtige muziek. Maar dan is het nog steeds niet zo geniaal. als wat er geweest is. Ik wil dus eigenlijk gewoon de vraag stellen: Waar is het gebleven? Dat er meer mensen iets maken. wat bijna e e onafvolgbaar e e e e e ingewikkeld is. Mijn excuses, ik kan het niet meer horen hoor. Het, is bijna... het wordt heel zacht. Oh. Nou, wij, wij, gaan, wij gaan straks tijdens het journaal, kruipen wij onder de tafel... en gaan alle draadjes er een keertje in en eruit halen. Want, ja, uh, maakt niet uit. Maar wat was uw laatste vraag? Jij wil eigenlijk gewoon weer dat er een geniaal muzikus op staat... die ons allemaal versteld doet staan en dat het bijna niet meer... ja, dat het gewoon bijna niet meer te begrijpen is zo knap. Nou... Dat er nog een heleboel mensen zijn die nog zeker begrijpen van hoe geniaal deze ja. mensen waren en hoe knap het was. Ja. En als ik nou gewoon naar mijn maar, eigen kinderen kijk en naar de jeugd en dergelijke. En dan wordt er een rap dit en een rap dat. En dan vraag ik ook aan Maar mijn hoe, denk jij, van, hoe, hoe denk jij dat het komt? Hoe? hoe ja, uh, hoe denk je dat het komt? Dat we geen... Oh jee, je moet... Je antwoord op geven? Nou ja, het hoeft niet, maar um, uh, nou als jij kijk, de vraag stelt, uh, dan hoop ik dat je het begin hebt van een antwoord. Uh, nou, als ik, zal ik heel eerlijk zijn? Nou. Uh, ik, ben, ik ben religieus, ik ben christelijk. Ja. En ik denk dat het gewoon door het verval van de hele wereld komt. Oké. Okay. Waardoor ook gewoon uh, uh, uh, uh, eigenlijk alles vervalt. Dat we genoegen nemen met mij. Uh, als, als ik kijk naar de teksten binnen een rap bijvoorbeeld. Ja. En ik zie ook gewoon, nou ja. Seksualiteit, drugsgebruik. Alles is maar gewoon normaal. En kijk, ik kan ook gewoon. Dat ben ik al klaar. Ja. Yeah. En ik heb mijn kinderen bewezen van. Nou, kom maar mee. Ik heb hier een computertje staan. En ik draai nog gewoon op, uh, op uh, uh, uh, uh, Windows 98. En dat is echt waar. Ja. Yeah. Ik ben een hele ouderwetse kerel. Ja. Yeah. En dan zet ik het in 10 minuten in elkaar. Ja. Yeah. En dat wordt dan. Uh, op de radio gedraaid en daar zou ik dan eventueel vijf ton mee verdienen. Ja. Yeah. Word, daar word ik kriebelig van. Daar word ik echt kriebelig van. Het is te. Wat? Ja, het, het is te makkelijk. Mensen nemen genoegen. Nou, dat, nee, nee, nee, nee. Nogmaals. Ik kom hier niet met een oordeel. Nee, Kijk, want jij houdt ook gewoon. Smaak ik weet. Is smaak. Maar, ik bedoel, Abba schijnt ook ontzettend geniaal te zijn geweest. Nou. Laat ik heel eerlijk zijn... is dat als je uh, de muziek van ABBA gaat analyseren... dan zijn ze in ieder geval een week bezig geweest... of twee weken om het gewoon in elkaar te prutsen. In ja. die tijd. Ja. En uh, dat, dat, dat vind ik... Uh, als ik uh, bijvoorbeeld ABBA luister... of ik hoor uh, uh, uh, andere muzici... Uh, ik kan nou even niet op uh, de naam komen... van een hele bekende band uit, de, uit, de, uit de Engeland... Um, maar dan, dan hoor ik... Van, kijk, jullie zijn er in ieder geval mee bezig geweest. Maar er is op dit moment is zoveel vieze commerciële muziek. En de jeugd trapt er gewoon in. En daar krijg je verval mee. Yeah. Zo werkt dat in deze tijd. En als jij dus gewoon geconfronteerd wordt met leerlingen... Uh, die, uh, die hier over de vloer komen... en dan laat je ze bijvoorbeeld Bach luisteren... dan zitten ze hier aan te kijken van, wat is dit? Ja. Yeah. Ja, en dan laat je ze op een gegeven moment de kans van... oké, okay, nou kom jij eens met jouw muziek. Wat moet ik voor je uitzoeken? Ja, en dan kom net... Uit. Uh, pff, uh, rap, um, nou ja, een A mineurtje, C'tje. En dan zeg ik van, nou, dan ga jij bij mijn uh, uh, uh, apparatuur zitten. Dus, en dan pak ik een A4'tje. En dan zet hem er aan. En dan schrijf ik op A minuur C, A minuur C, A A-minuur, C... A mineur, C. Een D A ja. N C A N C en dan zit ik klaar. Ik begrijp het. Ja, snap je hem? Ja, ik snap het. Dat is frustrerend. Het is frustrerend, zeker ja, als absoluut, je zo, zo ontzag veel van Wat? muziek. Als je zo ik veel van muziek houdt. Ik, sorry, ik, ik hoor je echt niet. Het is frustrerend als je zo ontzag ik veel van muziek. Ja, houdt. Ja, ja, ja, ja. Dat is, dat, dat is echt frustrerend, jazeker. Ja, hey, als Peter... je nou daarnaast die Johannes pensioen gewoon in het echt meemaakt. He, ga hem live gewoon horen. Allemaal doen in de Westerkerk. Wat oh, door de Westerkerk? Toch. Ken je die? Ja. Ho uh, hoezo? In de, de, hij wordt toch elk jaar opgevoed in de Westerkerk? In Amsterdam. Oh, de Westerkerk. We hebben hier in Veenendaal ook een Westerkerk. Ja. Daar ben ik niet in de buurt op gegroeid. Hey welke, ik... welke uitvoering bedoel je dan? Van wie is dat? <laughs> dat is van Johannes. Ja, dat weet ik niet precies. Dat oh, moet je even oh, opzoeken. Okay, oh. hey maar wij moeten naar het Journaal gaan, Peter. Dus Wat met jouw kreet sluiten wij dit eerste uur af. Ja. Maar bedankt voor je verhaal. Ja, graag gedaan, joh. En wij gaan naar het Journaal toe. En u kunt straks ook nog steeds bellen naar 0800 1121. 0800 1121 om mee te praten over bijzondere muzikale belevenissen.